3 minuten over tien. toch nog. Verkeers verkeersinformatie. John Sooka bij de AWB. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De spit zit er bijna op. Nog een laatste restje files. Zonder meer op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kurenborg en knoopert Eveningen. 5 kilometer. A27 Gorkem richting Utrecht. staat 7 kilometer. Tussen Lexmond en Nieuwegein. En komen we vanuit Almere naar Utrecht. staat 3 kilometer met Beeldhoven. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat voorknopentrein. Zweert 2 kilometer. Dankjewel, John. Zometeen. België verbiedt kindermobieltjes. En wij het antwoord.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 Sven Kokkelman. Den Haag maakt zich op voor een explosief parlementair jaar. Zeker 15 journalisten zijn de afgelopen tijd in Syrië ontvoerd. En het ochtendhumeur van Hans Beum. U krijgt trouwens ook nog het bericht vanuit België dat kindermobieltjes worden verboden. En hoe zit dat eigenlijk bij ons? Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. De Tweede Kamer stroomt in ieder geval morgen weer vol met Kamerleden. Het reces is voorbij en Den Haag maakt zich op voor een nieuw eh, spannend parlementair jaar. Kees Boonman is politiek commentator van Vandaag en presentator van Trost Kamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Iedereen staat zich blind op de rol van de Eerste Kamer. Nu eh, de bezuinigingsvoorstellen een rol gaan spelen. Maar laten wij eens even beginnen bij de Tweede Kamer. Want daar zit in ieder geval één coalitiepartij behoorlijk in de problemen. En eh, die heet de Partij van de Arbeid. Ja, zo is het. Uh, de Partij van de Arbeid-voorzitter Spekman... die zegt, uh, ik heb het hier voor me liggen in het AD... en dan gaat het bijvoorbeeld over de peilingen... waar de Partij van de Arbeid he, nu 38 zetels in de Tweede Kamer... op 12 staat, toegegeven. Peilingen is zoiets als waarzeggen... en heeft uh, een link met Jomanda. En we weten wat er allemaal van waar is. Maar het beïnvloedt wel degelijk de sfeer. Maar wat zegt hij? Uh, uh, ik hou me nooit bezig met peilingen. het ene moment sta je, sta je heel hoog... en dan. Heel laag. Nou, het ja, is zoiets... Dat is onzin, Kees. Dat is onzin. Het is zoiets als een topkok... die zegt dat hij niet van lekker eten houdt. Politici letten elke dag van peilingen en liggen wakker van lage peilingen. En bovendien, als een partij zegt of een politicus zegt... er is niks aan de hand, dan uh, ben je gewaarschuwd... want dan is er grote vrees en bibberangst. Ja, en die uh, fractie van de Partij van de Arbeid... Die, uh, daar was natuurlijk een nodige Sodemieter de afgelopen zomer. Twee Kamerleden weg. Uh, een soort van uh, Watergate-achtige traferelen met afluisteren in de fractie... waar Kamerleden dan weer werden geconfronteerd met eerder gedane uitspraken. Uh, het leiderschap van Diederik Samson uh, een beetje Onder vuur. Wat betekent dat als je kijkt naar de komende maanden... voor de rol van de Partij van de Arbeid, de rol van Diederik Samson... die expres in de Tweede Kamer is blijven zitten... om daar het profiel van zijn partij hoog te houden... voor de stabiliteit in de coalitie? Het betekent stress en dat veroorzaakt angst en dat leidt tot gerommel in de coalitie. Als het met één coalitiepartij eh, niet goed gaat, als ze aangevallen worden... of dat nou altijd helemaal terecht is of niet, hè, want je hebt het over watercate taferelen... en over eh, het opnemen van fractievergaderingen. Nou ja, goed, het geeft geen goed beeld dat je gezellig en prettig met elkaar omgaat. Maar het zijn allemaal zaken die, als je die achter elkaar legt... en als er ook nog eens een keer het idealisme komt van fractieleden... Eh, waarvan zij vinden dat dat niet echt uit de verf komt en dat je standpunten moet innemen die eigenlijk helemaal niet bij je partij horen, dan uh, gaat het rommelen. Dan word je er ook thuis op aangesproken. Dan word je er door je electoraat op aangesproken. Dan zijn wij ervoor om dat nog eens extra in te wrijven. En let wel, dan ontstaat er uh, een nervositeit. En als we dan hier twee weken voor Prinsjesdag zitten... met een pakket wat uh, voor ligt waar wij allemaal van uh, gaan schrikken... want dat zijn uh, geen berichten over lonen... Uh, omhoog en meer vrije dagen. Dat is allemaal ellende bezuinigen en ja. duurder worden... en geen oplossing voor werkloosheid. Ja. En uh, nare dingen voor Partij van de Arbeid uh, uh, kiezers. Dan is dat allemaal niet prettig. Wel 600 miljoen extra voor uh, werkgelegenheid... hoorde ik de vicepremier in Buitenhoofd zeggen gisteren... maar hij kon dan ook niet zeggen hoeveel banen het oplevert. Nee, want uh, dat heeft bijvoorbeeld ook weer met waarzeggen te maken. Natuurlijk kan je dat niet zeggen. Die werkloosheidscijfers die, uh, stijgen per dag. Uh, er wordt, als er al geïnvesteerd wordt door bedrijven... Uh, niet geïnvesteerd wordt, uh, er wordt er niet geïnvesteerd in banen. Dus ja, die 600 miljoen, dat klinkt allemaal wel aardig. En mensen helpen aan een baan en daar ook ontslagvergoedingen... die overigens behoorlijk begrensd worden om die daarvoor te gaan gebruiken. Maar als er geen baan is, heb je daar ook allemaal niks aan. Nee. Ja, dat zijn allemaal wensgedachten, maar dat is geen beleid... waarvan we de resultaten onmiddellijk terug zullen zien. Ik noem dit punt omdat werk voor de Partij van de Arbeid... natuurlijk een heel belangrijk gegeven is, ook om in deze coalitie te blijven. Uh, en als dat dus onder druk komt te staan plus het feit dat de uh, politieke leider onder vuur ligt... plus het feit dat die fractie rommelt... terwijl ze in Sneek en fractieweekend allemaal weer... Uh, blij glimlachend naar buiten zijn gelopen... en eensgezind, uh, als ik de berichten mag geloven. Maar ja... En dat zijn die berichten? Het zou gek zijn als ja, ze iets dat, anders hadden. Zouden we, zouden ja, goed, dat, Sven, dat, dat, dat weten we allemaal Het is goed om dat af en toe uit te leggen. Nogmaals, als uh, politici zeggen er is niks aan de hand, het is allemaal gekletst, het is nog nooit zo gezellig geweest als nu, uh, dan weet je als dat gezegd moet worden, dan uh, weten ze ook dat daar buiten anders over gedacht wordt. Dan even naar de inhoud van die plannen, want we hadden het net over die werkgelegenheidsplannen, maar er zijn, uh, als je naar het totale pakket uh, kijkt, dan zijn er twee derde aan bezuinigingen, één derde aan lastenverzwaringen, dat zijn bezuinigingen bij burgers, om het maar simpel te zeggen. En daar heeft een hele belangrijke partij in de eerste kamer, namelijk het CDA, van gezegd amme nooit niet. Nee, dat wordt natuurlijk ook nog eens een probleem. Dus de vraag is, eigenlijk, waar komen de problemen het eerst uh, naar boven? Is dat gewoon in de fractie zelf, van de Partij van de Arbeid. Maar let wel, er kan ook binnen de VVD wat gebeuren. Maar denk maar eens aan het verminderen eventueel... als dat met Prinsjesdag bekendgemaakt wordt... van de zelfstandige aftrek. En, en, en belastingenverhogingen, daar krijgen VVD'ers ook altijd rode vlekken van in de nek. Maar goed, om even terug te komen bij de Partij van de Arbeid. Dat is eh, het eerste probleem... wat er in de fractie in de Tweede Kamer kan gebeuren. Dus daarbij komt dan ook nog eens een keer het probleem... in de Eerste Kamer vandaag, voor pagina Telegraaf. Hè, we lezen het. Weer. Er is een groot pensioenplan, ja? daar moeten we allemaal wat zuiniger mee omgaan. En daar zijn toch ook aarzelingen over in de Eerste Kamer. Dus als dat er niet doorkomt, is dat alweer de eerste klap in de nek. CDA van het en D66 dreigen daar dwars te gaan liggen. En dan is er ja. bij mij weten geen meerderheid. Ja, en uh, ja, als de, het kabinet en zoals uh, Rutte dat verwoord heeft uh, de afgelopen tijd van we gaan gewoon uh, zelf uh, min of meer va-bank uh, ja. in de eerste kamer, we gaan niet allemaal afspraken van tevoren maken. Nou, en dan loopt men een ontzettend groot risico. Dus als je al die ingrediënten bij elkaar legt, dan kun je inderdaad, zoals je dat bij de inleiding al aangaf, spreken van een mogelijk explosief seizoen, zeker met de wetenschap dat er volgend jaar verkiezingen zijn, gemeenteraden ja. en Europa. Exact, want die twee verkiezingen die komen eraan en ze zijn natuurlijk als de dood al die partijen dat ze daar enorm gezichtsverlies leiden. Als ik naar de peiling van Maurice de Hond kijk, dan hebben die twee coalitiepartijen in één jaar tijd, je zegt net zelf, het zijn maar peilingen, maar desalniettemin toch 47 zetels verloren. Dat, is, bij, zenuw... dat is bijna een derde van het parlement. Ja, het is een zenuwachtig makend schrikbeeld voor uh, de beide partijen. Het is natuurlijk vreselijk als het seizoen begint en uh, de de grote feestdag met het presenteren van al je plannen... moet nog beginnen, namelijk Prinsjesdag. En dat je dan De eerste zo van de aftrapt. koning, ja, precies, ja. ook nog. Uh, dan is er nog een ander dossier dat de, uh, een rol gaat spelen uh, dit najaar. En uh, dat is dat vliegtuig, de JSF. Waarvan de Partij van ja. de Arbeid eigenlijk nu al uh, jaren pijn in zijn buik heeft. Want eigenlijk willen ze dat ding helemaal niet. Maar het ding gaat toch gewoon komen. Ja, natuurlijk komt dat uh, vliegtuig er en daar zijn ook achter de schermen afspraken over gemaakt. Dus dat moet je dan maar zien te verkopen als je ziet dat de koopkracht van mensen onder druk staat. Dat er eigenlijk te weinig geld is voor banen, dat er te weinig geld is om de lonen een beetje op peil te houden. En dat je dan toch onvoorstelbaar dure vliegtuigen koopt. Nou, Partij van de Arbeid is daar eigenlijk altijd tegen geweest, ronduit tegen. En dat is nou zo'n voorbeeld, als je dat allemaal bij elkaar legt, dan kan er wel eens een moment komen van jeetje, hoe kunnen wij dit verkopen? En zeker met de wetenschap, dat straks mensen misschien, en andere partijen zullen uh, daar de Partij van de Arbeid ook gaan uh, aan doen herinneren, bij verkiezingen, hoe moet je dat dan verkopen? Hoe moet je dat dan uitleggen? Dat is gewoon geen feestelijk beeld. En nee. ja, de VVD kan me niet voorstellen dat die zegt, nou ja, wij komen de Partij van de Arbeid wel enigszins te hulp, en laten we het maar weer uitstellen. Ik denk dat de VVD VVD qua uh, te hulp komen van de partij van de arbeid ook met het oog op verkiezingen het wel zo'n beetje heeft gehad met andere woorden als de leider van de partij van de arbeid met die twee verkiezingen in aantocht uh, in de problemen zit resumerend uh, dan is het zo dat het probleem wat jou betreft de risico's wat jou betreft meer in de tweede kamer liggen dan in de eerste kamer voor de stabiliteit en de wil om van deze coalitie nog iets te maken ja, en uh, misschien is dat ook wel een wetmatigheid. Het probleem ligt meestal daar waar wij uh, het accent niet op leggen... of waar wij het niet willen zien, want iedereen heeft het inderdaad... over de Eerste Kamer. Maar echt, ik denk dat de problemen in de Tweede Kamer... misschien wel eens intern groter zouden kunnen worden... dan wij allemaal denken. En als we vanavond allemaal gaan luisteren naar een grote speech... van de premier die misschien een nieuw elan aan dit kabinet uh, wil geven... het is een gewaagde voorspelling, want ik weet niet of het echt zo zal zijn... dan weet ik niet of dat voldoende is voor een mogelijk wel zeer turbulente periode op weg en naar 2014. Allemaal te zien en te volgen via Elsevier, de website van Elsevier... want dat is uh, de Hendrik-Jan Schoo-lezing Scho uh, in de Rode Hoed vanavond... die Mark Rutte daar houdt, uh, vernoemd naar voormalig Elsevier-hoofdredacteur Hendrik-Jan Schoog. Kees, ik dank je wel. Graag gedaan. Een land in de greep van oorlog. Staat door in uh, een positieve impact hebben on op onze nationale veiligheid over de term. Een bevolking in angst. Like, like we don't, we just don't matter. Gezien door de ogen van Hans-Jaap Melissen. Gliederpasta van, van uh, slieten, frontlinies. Deze week in Goedemorgen Nederland. Syrië. De eindeloze oorlog. Ja, voor journalisten, dames en heren, wordt werken in Syrië steeds gevaarlijker. Zo ondervindt ook oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Dan rijden we dan weer in Noord-Syrië tussen de olijfbomen door. zei toen hè? Yes, this is olives. Yes, yeah. En ja, de reizen in Noord-Syrië worden steeds ingewikkelder. Normaal gesproken rijden we niet door de olijfboomgaard, maar rijden we op een grotere weg. Uh, maar in verband met het gevaar voor ontvoering. Er zijn nu uh, rond de 15 journalisten ontvoerd in Syrië. Heel veel daarvan nog vast. Buitenlandse journalisten. Ja, dan uh, ga je toch anders werken. En er valt nog te werken in een beperkt gebied. En uh, we hopen er het beste van. We rijden zelfs nu in het busje. Waarin de broer van uh, deze chauffeur normaal gesproken rijdt. Dit is het busje waar in juni twee Franse journalisten uit zijn getrokken. Ontvoerd. Zitten nog steeds vast hier ergens. Four men met uh, masks. En uh, with machine guns stop hem in de middle of the way. After uh, area is called Mara, you know it. Ja, ja. And hem uh, asked him to give them the two jo French uh, journalisten and to go without looking to them. Ja. Is allemaal begin uh, juni gebeurd. ...Allah, de broer van uh, deze chauffeur, die reed dus uh, ja, voorbij een plaatsje, niet ver van Aleppo. Er werd klem gereden door uh, vier mannen met uh, gemaskerde gezichten en uh, grote wapens in de hand. En die hebben de Fransen eruit getrokken. Zeiden er tegen uh, Allah, ja, je moet gewoon wegrijden zonder om te kijken. Hij is toen nog gaan, hulp gaan halen bij een checkpoint van de rebellen. Maar ja, toen waren die mensen natuurlijk al met die journalisten verdwenen. En die journalisten zijn dus nog steeds verdwenen. Nu stuiten wij hier ook op een checkpoint. Gewapende mannen. Dit is een checkpoint voor onze eigen... Uh, on, uh... Salam alaikum. Meteen nou, een discussie. Ze uh, vragen dus waarom wij via deze weg komen. En Abdul legt nu uit aan deze twee uh, heren, rebellen... Uh, dat het met ontvoeringsrisico te maken heeft. En ik hoor ze terug zeggen, ja, er valt toch hartstikke mee hier. Er gebeurt hier helemaal niks. Ja, daar is hier toch nog steeds wel de mentaliteit. Als God het wil, dan uh, gaat het goed met je leven. Het is een soort militaire route en hij moet dus nu deze rebel aan zijn baas toestemming vragen dat wij hier doorrijden. Everything okay? Yes, yes we can go. Okay, ja. We krijgen toestemming. Oké. Okay, goodbye. Ze hebben nog een ziekenhuisbed hier staan, zelfs langs de kant van de weg. We hebben daar weer een stallage op gebouwd met een doek erover. Veel verkeer is hier niet, dus deze bewaker... Ja, hij gaat weer liggen inderdaad, ik zie het in de, door de achteruit. Hij gaat op dat bed liggen. Wachtend uh, tot er misschien vandaag nog een uh, klant uh, laks komt. Het zal niet zoveel zijn, denk ik. Aan buitenstaanders. Kogelhulzen liggen hier ook nog uh, over de grond. Er is hier uh, met enige regelmaat gevochten ook in dit gebied... Uh, tussen gewone rebellen en Koerdische rebellen. En nu is er... Aan deze kant van dat front uh, wel rust, maar ergens anders weer niet. Het is een ontzettend ingewikkelde uh, kliederpasta van, van uh, sliet en frontlinies. En daar moeten wij uh, behoedzaam uh, doorheen manoeuvreren. Eén verkeerde afslag en het is uh, problematisch. Zo niet dodelijk. We even terugkomen op die uh, Franse journalisten. Hebben jullie daar ooit nog wat van gehoord? Really I don't know. Really. Uh, and uh, we tried to know something about them but without benefit. Ik weet er niets van verder. We hebben geprobeerd meer informatie te krijgen, Dat is niet gelukt. En weet je dan wie het gedaan heeft? Do you know who did it? We think uh, we call them uh, the islam in uh, Bilad Sham and and al -Iraq. Yes. Er komen net een paar strijders op de brommen voorbij. Uh, ja, ze, ze vermoeden dat ze vastzitten bij een, een buitenlandse groepering... grotendeels is dat eigenlijk Islamic State of Irak en Sham en Syrië. Er zijn verschillende islamistische groeperingen actief hier... die ook allemaal op het vijandenlijstje van Amerika staan. Morgenbericht Hans-Jaap Melissen, wederom vanuit Syrië... en hij is natuurlijk ook in afwachting... dat als wij allemaal tot het moment van militair ingrijpen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen Nederland@kro.nl. Straks, België verbiedt kindermobieltjes. En wij? Eerst nu het ochtendhumeur, Iris Hansbum. Tussen al het nieuws van het afgelopen weekend... waar je een stevig ochtendhumeur van kunt krijgen... Die aanvalsdreiging op Syrië. Weer een goed doel waar het geld niet helemaal of helemaal niet terecht is gekomen. Nog meer leerkrachten die richting België vertrekken omdat er hier geen werk is. Werd er zaterdag aangebeld. De post, met een pakketje. En daar werd ik vrolijk van. Zal ik uitleggen. Een paar dagen ervoor zaten we te ontbijten... en we gebruiken daarbij van die kruidenmolentjes... met decoratieve dikke glazen potjes. Lekkere grove korrel, vandaar dat molentje dan kun je het zelf per keer vermalen. Maar het vaatje met Middellandse zeezout was bijna leeg. Was er een refill mogelijk? We probeerden het molentje ervan af te krijgen, maar dat lukte niet. Moest je dat nou zomaar weggooien in de afvalbak? He? Maar met dat niet los te krijgen plastic molentje... kan het ook niet in de glasbak. Omdat we nou toch al zo bezig waren, wilde ik het fijne ervan weten. Ik belde de fabrikant in Wapenveld... De telefoon werd direct opgenomen en een allervriendelijkste vrouw hoorde mijn verhaal aan. Maar zij kon mij niet goed helpen, dus zou ze me doorverbinden met klantenservice. Helemaal niet lang wachten, ook heel snel werd ik doorverbonden... en dat was zo mogelijk een nog vriendelijker vrouw... die uitlegde dat het molentje slechts geschikt was voor één potje. Maar ze voelde met me mee dat het toch zonde was... om zo'n kunstzinnig kleinood weg te gooien na eenmalig gebruik. Heeft u eigenlijk een klacht? vroeg ze ineens. Nee, absoluut niet. Ik heb alleen maar complimenten en een vraag. Meer niet, zei ik uit de grond van mijn hart. Je kon merken dat ze hier niet goed raad mee wist. Ze zou erover nadenken en vroeg mijn adres. Zaterdag kreeg ik dus per post een pakketje... met vier glazen potjes met molentjes. Een zout, een seizoenspeper, een knoflook en een nootmuskaat. Zomaar. Met vriendelijke groet, ook nog. Daar wordt een mens vrolijk van. Hans Burmerstad, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. We gaan terug naar 1983. El Gero. morning. Ga maar zingen. Het is uh, vier minuten voor half elf. U luistert dan naar de KRO op Radio 1 in België. Dames en heren, mogen over een half jaar geen mobiele telefoons meer worden verkocht aan kinderen onder de zeven. De maatregel van de Belgische regering is bedoeld als voorzorgsmaatregel... om jonge kinderen te beschermen tegen de straling die die mobieltjes zouden veroorzaken. Erik van Rongen van de Gezondheidsraad, goedemorgen. Goedemorgen. En wij? En wij, ja. Uh, nou, zo'n zo verbod komt er dus in Nederland niet? Uh, Waarom niet? Waarom niet? Omdat uh, de overheid daar kennelijk geen reden toe ziet. Nou ja, uh, u, ben, u bent uh, de adviseur van de overheid, toch? Dat klopt, ja. Maar uh, wij adviseren over uh, de stand van wetenschap... en wat ja. de overheid vervolgens met die stand van wetenschap doet... of ze uit voorzorg bepaalde maatregelen willen nemen... dat is aan de overheid om daarover te beslissen. Ja, maar in 2011 vond het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker... het IARC, toch beperkt bewijs uh, voor de stelling dat die straling mogelijk kankerverwekkend is? Uh, dat klopt ja, er uh, zijn wat, uh, wat, wat zwakke en niet heel erg eenduidige aanwijzingen uit bevolkingsonderzoeken dat er mogelijk een verband is tussen veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon en het optreden van bepaalde tumoren in het hoofd. Maar die bewijzen zijn maar heel zwak en kunnen absoluut niet uh, gebruikt worden om te zeggen van dat, dat verband, dat is er daadwerkelijk. Vandaar dat dat, dat hij ook gezegd heeft van uh, het is die, die, die uh, straling van die mobiele telefoons is mogelijk kankerverwekkend. Ja. Maar dat betekent dus dat je het niet helemaal uit kan sluiten dat het zo is, maar dat de aanwijzingen heel erg zwak zijn. Ja. Maar nou is het zo dat niet alleen in België ervoor voorzorgsmaatregelen mm -hmm. worden genomen, maar ook in Frankrijk en ook vanuit de Europese Commissie wordt ervoor gewaarschuwd. Waarom zou je dan niet het zekere voor het onzekere nemen, ook in eigen land? Uh, ja, nogmaals, dat is aan, aan de Nederlandse overheid... om daar een, uh, een beslissing over te nemen en uh, daar uitspraken over te doen. Nee, maar het uh, gaat mij om uw advies. Uh, ons advies is, uh, nou ja, wij inventariseren de stand van wetenschap... en dat presenteren we aan de overheid. En uh, ja, op grond van die kennis is, is dus, uh, het aan de overheid om te zeggen van, wij willen al of niet uh, iets doen. Maar en is dat niet een beetje makkelijk om het dan maar weer van u af te schuiven richting de overheid? U kunt toch ook uh, als gezondheidsraad zeggen, er zijn beperkte aanwijzingen, dit is de stand van de wetenschap, zeker weten doen we het niet, maar neem het zeker voor het onzekere, want het gaat om de ontwikkeling van hersenen van hele jonge kinderen. Ja, nou ja, kijk, dat, die laatste stap, die doen we dus niet. Wat, wat wij hebben gedaan, is dat we een inventarisatie hebben gemaakt... van wat weten we nou over de ontwikkeling van hersenen... en de invloed van uh, dit soort straling daarop. Nou, dat is een advies dat we in oktober 2011 hebben uitgebracht... en waarin we concluderen van, er zijn geen aanwijzingen... dat uh, die straling een invloed heeft op de ontwikkeling van hersenen. Ja. Ook niet bij kinderen onder de zeven jaar. Vanaf een jaar of twee, drie of zo zijn die hersenen zo ver ontwikkeld... Ja. dat er eigenlijk geen, geen verschil is met, uh, geen verschil is met de, de, de samen Stelling van hersenen van volwassenen. Ja. En er is dus geen reden om te veronderstellen dat, dat bij kinderen van die leeftijd er al een invloed is. Hebt u kinderen onder de zeven? Uh, niet meer, nee. Niet meer. Zou nee, u ze nee. überhaupt een mobieltje geven onder de zeven? Nou, dat denk ik niet. Maar niet, niet omdat ik bang ben dat het gezondheidsproblemen oplevert. Maar meer om andere redenen. Ja. Zoals? Uh, het feit dat, dat, dat ze daar dan misschien voortdurend mee bezig zijn... Uh, en ja. op sociale media zitten te rommelen en dat soort dingen. Uh, laat de kinderen van die leeftijd gewoon lekker buiten spelen en zo. Dat, dat, dat soort dingen doen. Lijkt mij ook, het is een beetje raar ook dat kinderen onder de zeven misschien een mobieltje hebben. Ja, ja. Maar goed, desalniettemin, uh, u zegt er zijn te weinig aanwijzingen, ook voor ons... om het advies aan de Nederlandse overheid te geven... Ja. Uh, om die dingen te verbieden voor kinderen onder de zeven. Ja, we hebben ook geïnventariseerd van hoe zit dat nou met het, het voorkomen van hersentumoren. Uh, wat, wat voor onderzoek is, is daarna gedaan? Nou, daaruit blijkt inderdaad dat die conclusie van, van het AIAC dat, dat die wel klopt. Er zijn zwakke aanwijzingen, maar, maar ja, nogmaals niet, niet heel sterk. Uh, er is één onderzoek specifiek gedaan naar het, on, het voorkomen van hersentumoren bij kinderen. En daaruit blijkt absoluut geen verband. Ja. Met uh, andere woorden, u zegt ik kan het wetenschappelijk te weinig onderbouwen om het advies af te geven. Dat klopt. Ja, ja. Erik van Rongen van de Gezondheidsraad, ik dank u wel. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. We gaan zo meteen luisteren naar Jeroen Wielert met lijn 1. En, uh, althans, ja, lijn 1, vanuit een bus, toch, Jeroen? Ja, ik vind het wel lachen. Ja Die staat uh, voor de gelegenheid in Utrecht uh, vlak bij het arbeidsbureau, bij het UWV en daar om de hoek heb je Stichting De Waarde en die houden zich bezig met uh, reintegratie van uh, jongens en meisjes met een behoorlijke afstand op, tot de arbeidsmarkt en tussen dat UWV en de Stichting De Waarde werkt het nou weer niet. En daar gaan we het na half elf over hebben in lijn 1 van de NTR.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 Een vrouw uit Woudrichum stapt naar de rechter omdat ze geen lid mag worden van de plaatselijke vissersvereniging. Volgens visvereniging De Hoop staat al meer dan 100 jaar in de statuten dat alleen mannen die één jaar en zes weken of langer in Woudrichum wonen lid mogen worden van de club. De vrouw uit Woudrichum vindt dat ze wordt gediscrimineerd. Dient daarom een klacht in bij het college voor de rechten van de mens. En het moeten betalen van griffierechten is een onaanvaardbare verstoring van de rechtsgang, zegt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Het Hof in Amsterdam heeft de griffierechten voor een failliete ondernemer flink verlaagd. Staatssecretaris Wekers van Financiën had daartegen bezwaar gemaakt. Maar volgens de advocaat-generaal was die verlaging terecht. Hij vindt het verkeerd dat iemand die geen griffierechten kan betalen niet naar de rechter kan stappen. Dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Dorald, zeg ik tegen jou. En ik zeg het ook tegen u, dames en heren. Hier nu, Jongen Wielaard met Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Laatst kreeg ik een Britse telefooncel aangeboden. Nou, dat was leuk. Dat hadden we wel een plekje voor. Eh, ver buiten onze woonplaats. Maar dat ding moest worden ingeladen en verplaatst. Via de broer van mijn vrouw, die een atelier heeft... hier in de buurt van de, van de Karnebeekstraat in Utrecht... kwam ik aan het adres Stichting De Waarde van Herman Punt. En daar stond hij met de jongens... Zes man, inclusief mezelf, hebben het toch voor elkaar gekregen... om dat loodzware ding te verplaatsen. En toen, Herman, was ik geïnteresseerd in jullie werkzaamheden. Vlakbij het arbeidsbureau zijn jullie met elkaar aan de slag... met reïntegratie. Maar ik zei het net al, het werkt niet tussen jullie en het UVV, UWV. Nee, en, en ook Hoe met komt de... dat? Ja... Ik weet het niet. Er, er wordt wat star en er wordt wat, wat, uh, wat houterig gereageerd op verzoeken die je doet. Ik heb geen, uh, geen toegangsovereenkomst zoals dat dan heet vooral bij het UEV. Want daar moet je groot voor zijn en veel omzet voor hebben. En ja, en dan als je kijkt naar de sociale dienst van de gemeente Utrecht... dan krijg ik heel vaak te horen dat mensen niet uh, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt als ze bij mij werken. Uh, terwijl dat, uh, ja, ik heb het al tien keer aan ze geprobeerd uit te leggen dat het niet zo is. Dat ze wel beschikbaar zijn, maar dat ze ook een dagritme opbouwen. Dat ze ondersteuning krijgen. Waar uh, de gemeente niets hoeft te betalen aan mij. Uh, bij het solliciteren, bij het vinden van vacatures en uh, ja, training om te gaan solliciteren. Hoeveel van die jongens heb je lopen? En meisjes? Uh, inderdaad, jongens en meisjes. En uh, ja, ook mannen en vrouwen, want de leeftijden variëren van 16 tot uh, 62 geloof ik. Uh, ik heb er inmiddels nu 20 lopen. Maar niet volgens de regels, zo te horen. De bureaucratie snapt dit niet. Nee, de bureaucratie snapt het niet. Maar ik heb wel alles voor de mensen dusdanig afgedekt... dat ze nooit uh, problemen zouden kunnen krijgen met hun inkomen, met hun uitkering. Dus iedereen heeft een vrijwilligersovereenkomst. En ja, ik heb tot nu, toe, tot nu toe daar gelukkig nog geen problemen mee ondervonden. Ja. Nu zijn jullie natuurlijk niet de enige. En daarom hebben we ook econoom Luc Malé uitgenodigd. Hij is manager onderzoek en advies bij het regioplan beleidsonderzoek. Uit Amsterdam, hè Luc? Dat klopt, ja. En de luisteraars die roep ik op om mee te praten over dit soort reïntegratieprojecten. Want daar gaat het over. 0800 1121, 0800 11 21. Kent u dit soort uh, reintegratieprojectie uh, bij u in de buurt? Uh, moet het allemaal wel volgens de regels, uh, of is het gewoon goed dat uh, mensen, mannen en vrouwen, jong en oud, op deze manier toch aan een uh, leven, aan een baan, aan een ritme komen? 0800 1121, 0800 1121, nogmaals kunt u opbellen, tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1 apenstaatje ntr.nl. <applaus> The bank, to see what they could do. This is so. Mick Hucknall en Simply Red. Uh, Goeie collega's van uh, UB40 uh, destijds. Vroeger jaar 80, UB40. Band die noodomede genoemd werd uh, naar de afkorting voor ook een arbeidsinstantie, als ik het goed heb. Joey is bij mij in de bus. Joey, pak de microfoon er eens even bij. Joh. Uh, hij was een van uh, de sterke jongens met zijn enorme spierballen die uh, heeft gezorgd uh, voor de verplaatsing van mijn telefooncel. En Joey die zat een paar jaar geleden nog gewoon als beroeps bij de commando's, toch? Ja, dat klopt. Wat is er gebeurd dat je daar niet bent? Um, ja, er zijn uh, bezuinigingen gemaakt waardoor wij uh, plek moesten maken voor nieuwe mensen. Dus jij moest... Uh, want hoe oud ben jij nou? 21. 21. 21. En jij, moest, jij bent wegbezuinigd vanwege de verjonging ja, bij het ja. leger? Ja, klopt. En daar heb je drie jaar toch ingezeten? Uh, bijna drie jaar, ja. Nog in Somalië geweest? Ja, Wat heb je nog. daar gedaan en gezien? Uh, Laten we het erop houden dat het een, uh, een uitzending was voor 31 dagen, omdat ik niet uh, langer als dat uh, weg mag bij de commando's. Ja. En dan ga je uit dienst. Uh, ja. En dan kom je bij Herman Punt terecht. Ik kom bij Herman Punt terecht. Hoe is dat gegaan? Uh, door omstandigheden ben ik uit huis geplaatst en ik ben, daardoor ben ik op een uh, crisisopvangcentrum uh, terechtgekomen en daar heb ik een paar jongens leren kennen die hier bij Herman werkten en ja, die zeiden van uh, ja, je hebt kwaliteiten, weet je. Kom een keer langs en misschien hebt hij wat aan je. En uh, ja, zodoende. Zodoende. En het is gelukt, want je bent blij dat je er werkt. Ja, ja, ik ben heel blij dat ik er werk. Het liefst had ik ook niet meer weggegaan. Uh, maar ja, we kijken wel uh, wat de toekomst zegt. Je zei me zaterdag al, want het is tegenwoordig moeilijker om vrijwilligerswerk te krijgen dan een gewone baan. Ja. Leg dat eens uit. Uh, ja, er wordt uh, voor de sociale dienst, voor mensen die uh, ongeschikt zijn om te werken... Um, vragen ze van, uh, ga vrijwilligerswerk doen. Um, nou heb ik zelf uh, gekeken voor vrijwilligerswerk... en is dat toch wel moeilijker dan normaal werk vinden. Want voor normaal werk uh, ga je naar het uitzendbureau... en je kan direct aan de slag als je wil morgen. En met uh, vrijwilligerswerk duurt dat nog wel eventjes. Hoe komt dat? Ja, ik zou het op zich niet weten. Het uh, had mij eigenlijk juist veel makkelijker moeten zijn... Maar niet echt. En nu zit je bij Herman... die ook uit een totaal andere situatie uh, in dit... Uh, vrij, in dit, dit reintegratieproject is gestapt. Niet gestapt, je hebt het zelf opgericht. Het was een cool. stichting De Waarde, maar die is net dit afgelopen weekend opgegeven. Nu, nu is het een BV, ja. ook nog wel met, de, met dezelfde naam? We hebben dezelfde naam en dezelfde doelstellingen houden we in de BV. Want het, uh, het is zuiver organisatorisch dat we overstappen naar een BV. Waar kwam je vandaan? Uh, ik ben zelf mijn hele leven lang HR-manager geweest. En uh, ja, op een gegeven moment krijg je midlife crisis et cetera. Dus ja, ik dacht, het kan ook anders. Uh, ik ben begonnen met maatschappelijk betrokken ondernemen samen met iemand anders. Helaas heeft hij afgehaakt. En toen stond ik alleen voor en heb ik het toch doorgezet. Je kwam uit een wereld van stropdassen en glimmende auto's. Ja, en ik heb de stropdassen en de pakken nog steeds thuis hangen. En die, die hangen wij nog prima als symbool. Maar hoe kwam je dan hier op, op dit reintegratieproject? Uh, ik ben ooit voor mezelf gestart met een werving en selectiebureautje. Uh, zoals uh, zoveel dat uh, met mij hebben gedaan. En op enig moment is de markt volledig ingestort. En toen, ja, Wanneer als, was dat? Dat was 2009. En, ja, dan moet je Crisis? Als, ja. Een hele zware crisis, er waren geen vacatures meer. een hele netwerk dat, uh, ja, had eigenlijk niks, niemand meer nodig. Uh, ja, dan ga je zoeken en kijken naar andere dingen. En toen kwam reintegratie op mijn pad. Dus ik heb enige tijd voor het UWV reintegraties verricht. Uh, voor vooral WW, mensen die in de WW terecht gekomen waren. Ja, van lieverlee werd dat meer en werd het bijstand, dat kwam erbij. En toen heeft in 2011 de overheid in al zijn wijsheid besloten... of eigenlijk het UWV zelf, omdat de fondsen op waren... In februari 2011 was het in één keer van, nu doen we niks meer. Er zijn geen trajecten meer. Dus daar zijn ook weer heel veel ZZP'ers door in de problemen gekomen volgens mij. Ik ben door blijven, ja, knokken en, en uh, modderen en doen. En uh, ja, uiteindelijk, ik heb nog steeds mijn eigen bedrijf als ZZP'er... Uh, en het maatschappelijk betrokken ondernemen is een beetje uit de hand gelopen. Want dat doe ik nu 60 uur per week. Ja. En zit je, we zitten hier dus aan die van Karnebeekstraat voor uh, jullie kringloopwinkel. Uh, eigenlijk uh, in een, een bedrijvenpand. Het is hier anti-kraak. Je hebt me er straks rondgeleid. Het is echt groot. Ja, maar we zouden nog wel groter willen. En hoeveel van deze mannen en vrouwen heb je rondlopen? Twintig. En het is, ik heb het ook al gemerkt, er is een heel duidelijke structuur in. Je geeft ze ritme, je geeft ze uh, vooral moraal, stimulans. Ja, vooral ook een stukje zelfrespect. Ik denk als je ochtends op je bed ligt en je hoeft niks... Ja, dan, dan, dan wordt het leven al snel leeg. En ik denk op het moment dat mensen hier komen en ze zien ik heb een bepaald talent. Dat kan ik oppakken en dat kan ik gebruiken om, om werkzaamheden te verrichten. En dat wordt ook nog gewaardeerd. Ja, ik zie mensen op, bloeien en ik doe dit ook met heel veel plezier uh, elke dag weer. Omdat je toch een duidelijk verschil ziet met mensen als ze een aantal weken, zeker maanden hier rondlopen. En zonder subsidie? Zonder subsidie, geen cent. Dus uh, en daar zit het dus ook, ook uh, raar in jullie contact met de officiële instanties. Uh, ja. Ik vind het zo bizar. Om de hoek, inderdaad, hier het UWV. 30 meter. Ja. En ik heb via het UFV heb ik geen enkele kandidaat gekregen. De meeste kandidaten krijg ik uit het circuit van crisisopvang... ex opvang, gedetineerd, ex-gedetineerd. De stichting Exodus heb ik hele goede contacten mee. Daar heb ik ook een aantal mensen van lopen. Dus. Maar niet van het UFV. Je doe, je, doe je niet aan actieve werving? Nee. Het alles. komt echt gewoon uit het circuit? Alles wat, wat hier rondloopt komt uit mijn eigen netwerk. En komt ook met die jongens zelf mee. En gelet op wat ik heb gezien aan Mankracht voor die telefooncel, ze, hebben, ze zijn er trots op. Ze zijn er blij mee. Ja. ja. Luc Malé, um, nu is Stichting de Waarde, voormalige Stichting de Waarde, de Waarde niet het enige uh, bedrijf of enige, enige club die dit soort dingen doet in Nederland. Uh. Is, het een, is het een crisisverschijnsel? Nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Uh, kringloopwinkels zijn er al uh, heel lang, al tientallen jaren. Maar het is niet alleen kringloopwinkel, het is, het, is, heel, het is een heel het stil. Uitbreid, ja, er wordt meer gedaan, klopt. Uh, gemeenten doen eigenlijk vergelijkbare dingen, maar op een hele andere manier. Uh, Bijstandsklanten moeten bijna in alle gemeenten... worden ze ook meteen aan het werk gezet, twee dagen per week. Maar dan... Uh, met een heleboel begeleiding en strakke ziekteverzuimprotocollen uh, en dergelijke. En daar zit dan sollicitatietrainingen en dergelijke bij... om mensen aan het, uh, ja, zo snel mogelijk uit die uitkering te krijgen. Um, dit soort initiatieven zie je in andere gemeenten ook wel. Uh, en je ziet toch ook wel vaak dat er wel uh, relaties zijn met de gemeente. Dat uh, sommige klanten worden doorgestuurd naar uh, dit soort initiatieven en daar uh, geoorloofd vrijwilligerswerk mogen doen. En uh, soms ook nog, uh, uh, door, uh, via ook nog uh, begeleiding bij sollicitatie krijgen. Hoe komt dit verhaal op jou over? Nou, uh, het lijkt mij een prima initiatief. Het is uh, heel nuttig. Alle werkzaamheden die er gedaan worden natuurlijk. Uh, maar ook uh, dat uh, allerlei mensen uh, werkervaren kunnen opdoen. Een uh, zinvolle dagbesteding. Dus uh, prima. En de bureaucratische hindernissen die worden geschetst? Uh, ja, vanuit die zeker vanuit de bekeken is dat ook alweer begrijpelijk. Uh, zij hebben natuurlijk vooral met WW'ers te maken. Uh, die nog niet zo lang geleden uh, gewoon een baan uh, hebben. Uh, hun budget is inderdaad met uh, nou, bijna 90% afgenomen... waardoor ze nauwelijks nog personeel hebben. Alles gaat via de digitale weg. En dan is dit wel iets wat niet past in hun werkwijze, denk ik. Herman Punt, daar, nou, ik, ik, daar wil ik graag op inhaken. Want uh, er wordt dan gezegd van nou, uh, het UWV uh, heeft voornamelijk, voornamelijk te maken met WW. Nou, dat is uh, in, in mijn optiek niet zo. Uh, uiteraard, er zijn nu 700.000 mensen die gebruik maken van de WW. Maar we hebben ook nog een hele grote groep mensen die in de VIA zitten. Ja, dat klopt. De VIA ja. is dan heel veel veranderingen onderhevig. Wat is VIA? WIA is de voormalige WO. En, de VIA is aan heel veel veranderingen onderhevig, maar vooral de financiering van de VIA. En dat is iets wat mij best wel irriteert, omdat je, je je hoort er erg weinig over. Maar er zijn nu heel veel mensen die ziek uit dienst gaan bij een werkgever, waarvan het Uwv roept van joh, 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt vinden wij prima. En waarom zeggen ze dat? Omdat straks de wet veranderd is en dat dan de ondernemer. Uh, gedurende vijf jaar. En uh, als hij een beetje pech heeft, nog zelfs gedurende twaalf jaar de uitkering van die persoon kan bekostigen. En dan krijg je een groep waar ik me een beetje boos om maak. Die mensen vallen tussen wal en schip. Want het UWV zegt. Ja, weet je, het kan mij eigenlijk niet zo schelen wat er met die mensen gebeurt. Want we sturen de rekening door aan die werkgever. En die werkgever zegt van ja, weet je. Uh, ik betaal er wel voor, maar ik heb er geen relatie meer mee. Want ik heb geen dienstverband, niks. Nou, En we zijn nu een hele grote groep mensen aan het creëren. Die krijgen wel inkomen, maar ze houden ze, houden ze netjes aan het eten. En we zorgen dat ze de huur kunnen betalen. Maar ze zakken wel weg uh, uh, ja, als mens. Omdat ze de afstand tot de maatschappij steeds groter wordt. En ja, dat is dadelijk een, volgens mij een hele grote groep aan het worden. Die, die, die straks helemaal geen aansluiting meer heeft bij de arbeidsmarkt. Het aantal, het aantal bijstandstrekkers stijgt ook enorm. Ja, maar deze mensen, zolang ze betaald worden door de werkgever... in feite, want ze krijgen van het UWV een uitkering... maar die rekening gaat naar de werkgever, dan gaan ze nog niet de bijstand in. Dus het wordt afgewenteld op het bedrijfsleven. Ja, dat is een hele mooie bezuiniging. Maar daar hoor ik niet zoveel over in het nieuws. Nee, maar hoeveel kun jij erop vangen dan? Ja. Dat, want eh, eigenlijk is het nog vrij kleinschalig, eh, hoe sympathiek het ook is. Ja. Het is wat mij betreft nog zeker te kleinschalig. Het zou best wel wat groter mogen. Maar nou goed, eerst lopen voordat je kan rennen, denk ik dan. Um, maar ik, ik wil op deze locatie kunnen groeien tot ongeveer 30 personen. En ik heb het dan niet over fulltime equivalents, oftewel FTE's. Alle mensen die bij mij werken, werken maximaal 32 uur. En anderen werken zelfs maar één dag of twee dagen. Per dus niet wat Luc Marlee zegt, gedwongen twee, twee, twee dagen? Nee. Maar ik geloof niet in dwang, dat is één. En twee, we hebben een aantal stelregels bij de waarde. Waar al deze jongens die je hier ook ziet zitten. Eh, eh, als je kijkt naar de telefooncel, dan zie je diverse nationaliteiten en opleidingsniveaus. En toch zijn ze als team. Hoeveel beetje... nationaliteiten heb je? Eh, ik zou het niet eens weten, als ik... Nee. als ik heel eerlijk ben. Maar het zijn er best wel veel. Eh, maar als ik zie dat ze als team kunnen samenwerken om een zware telefooncel. door een monumentaal pand naar buiten te krijgen zonder schade. dan, dan heb ik toch wel een beetje trots en denk van hé, hey, het kan. Vakmannen, hè, Joey? Pak, mannen. Pak dit microfoon er maar even bij, joh. En jij doet dit ook niet gedwongen? Uh, nee, ik doe het eigenlijk met heel veel plezier. En zo is het ook voor jou, hè, Samir? Ja, klopt. Ik uh, doe dit ook gewoon vrijwillig. En uh, het, is, uh, het is een nuttige dagbesteding. Dus het vult, uh, het vult de dag een beetje op. En uh, het is leuk om te doen, inderdaad, ja. Waar kom jij vandaan? Met wat voor situatie? Uh, als je het niet erg vindt, uh, houden we dit even privé. En... Uh, dat gaat goed. Maar je hebt het beter hier bij de waarden. Bij Herman Punt. Ja, ik heb uh, uiteraard, het is leuk om te doen. Het is leuk werk. Uiteraard wil ik liever een betaalde baan. Want het is onwijs moeilijk. En uh, je, overal waar je komt uh, is het van... Uh, het, is, het, is, het, is, het, is, het is toch wel moeilijk om een baan te krijgen. Omdat overal de Polen en de Roemenen erin zitten. En die werken voor vrij goedkoop. Dus ja, aan mij hebben ze niks. Dus ja, dan uh, wat heb je dan? Dus je moet toch ergens uh, je dag opvullen. En dat kan bij Herman gelukkig. Ja, Punt, puntje. Het neemt toch wel Roemeen en Polen aan als het moet. Als die in dezelfde doelgroep zitten en dezelfde hulp nodig hebben, wel. En wat ik wel leuk vind om ook te zeggen is dat uh, nou, Soebier is een van de gasten die één dag per week officieel bij mij of officieel uh, één dag per week bij mij werkzaamheden verricht. Maar eigenlijk zie ik hem elke dag. Van? De, op dit moment heb ik even uh, niks te doen. Dus vandaar dat ik me u daar bij Herman opvul. En dat is het eigenlijk. Het mooie, uh, Luc Marlee, vind ik dat hier, dat hier dus geen dwang is. Geen verplichtingen. Ze doen het gewoon uit zichzelf. Omdat ze dat gewoon fijn vinden. Het is niet opgelegd. Dat is wel een verschil. Dat is een duidelijk verschil. Met de officiële instanties. Ja, absoluut. Dwang is wel een van de belangrijkste ingrediënten van de aanpak, Zeker bij gemeenten. Ja. Jan de Graaf is aan de telefoon, hij is man manager bij welzijnstichting De Koppel in Epen. Toch Jan? Ja, koppel heet het. Koppel. Um, koppel ja. Als je dit verhaal zo hoort, um, ten eerste even uh, het onderwerp dwang. Uh, wordt dat toegepast bij jullie in Epen? In zekere zin wel. Je bent verplicht om eraan mee te werken. Uh, de mensen die ze in de uitkering zitten krijgen te horen dat ze moeten meewerken. We proberen natuurlijk wel te voorkomen van we dwingen niet iemand die moet dit of dat gaan doen. We proberen het anders om te draaien via bepaalde methodieken. Uh, uitzoeken van wat kan iemand, waar is die goed in, wat zijn zijn hobby's. Wat is het netwerk waarin die zitten, buren, vrienden, familie. Er zijn andere netwerken en waar binnen dat soort situaties zou die kunnen, zij of hij dingen kunnen doen die hem liggen. Uh, dat langzaam erin, je kunt je niet terugtrekken van ik doe dit niet. Je kunt wel zeggen ik ben ziek of uh, ik ben uit mijn bed gevallen op mijn kop en dat kan allemaal niet. Dat is een ander verhaal. Maar je kunt niet zeggen, ik doe het niet. Dus die dwang is niet te ontkennen, die zit erin. Maar het is niet zo dat er zo'n iemand bij aan de deur staat te bullen van... hé, hey, kom op, er moet wat gebeuren. Ja, er, dus is ook, nou. er zit toch, ook, strafmaat in, er zit toch ja. ook een zekere strafmaat aan? Ja. Met behoorlijke bedragen? Klopt. Ja, daar word je niet blij van, het is de wereld op zijn kop. Ik kom uit de jaren tachtig nog, uh, qua opleiding, dan had je het allemaal wat anders. Waar ik uh, nu tegenaan loop, is dat ik er niet blij mee ben. De keerzijde is, probeer er in te steken op, de mensen hebben een waarde. Iedereen, wie je ook bent, wat je ook kunt, je hebt altijd een waarde. Ik probeer te kijken naar, uh, kun je met die waarde wat doen voor je samenleving. We proberen het positief in te zetten. Veel meer kan ik er niet maken. De Belastingdienst zegt ook, oh, we kunnen het niet leuker maken, maar wel uh, gemakkelijker of zo. Maar ja, ik weet niet of wij het gemakkelijker maken. Leuker zal het voor de mensen niet worden, maar... Als die wet er helemaal ligt, dan gaan wij proberen ons best te doen... om het in ieder geval zo aangenaam mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de mensen. Daar heb je het weer, dat kernwoord waarde. Maar ja. hoe zit het met jullie in contact met zeg maar, de officiële instanties daar in Epe... Uh, ja, we hebben daar hele goede contacten mee, maar dat zul je misschien niet helemaal bedoelen. We kunnen goed met de meeste overwegen, we kunnen ook prima ruzie maken met organisaties, we kunnen discussies aangaan. We hebben goede contacten met de gemeente, met Taktiveriën, met, met de klantmanagers daar. Alleen ja, het, waar het een beetje knelt is, onze insteek, je wilt mensen voor het helpen, mensen in hun waarde laten, dat zijn er gewoon van die kreten, maar... Uh, Mensen voorthelpen en kijken dat ze op hun plek zijn. En de dwang die erachter zit, de, de, de kanteling, de hele, de hele verandering, die, die participatiewet die 2015, was, ja, het zal nog niet uitgesteld worden, toe gaat slaan. Ja, we maken ons ene kant zorgen om, maar je kunt dan aan de zijkant blijven staan, of een organisatie als wij kan ook zeggen. We doen ons best, we gaan er wat van maken. Uh, aan de ene kant binnen de wet, aan de andere kant met de menselijke gezichten die wij kunnen trekken, met de, met de waarde die mensen hebben. Dat naar boven halen en daar weer op insteken. En wat doen die mensen bij jullie, bij de koppel? Bij de koppel? Uh, we zijn van zomer in juni begonnen met dat traject. Wat ze doen, we hebben een paar ideeën. Buurtservice team, dat betekent die dingen die nu niet formeel gebeuren door de gemeente of door derden, door ondernemers, uh, groenvoorziening, daar waar stukjes groen geadopteerd worden door burgers, daarop inzetten om daar wat aan toe te voegen. Dus was- en strijkservice. Het wassen gebeurt door wasserijen, dat is bekend. Het strijken wordt momenteel niet aangeboden bij ons in de omgeving. Nou, een strijkservice zou betekenen was ophalen, strijken en uitventen naar mensen die uh, ervoor betalen. Dat zijn wat ideeën. Uh, ja, we zitten vooral te kijken in de, in de, in de grensgebieden. van. Uh, je mag dus niet additioneel werk uh, verdrijven. Je mag geen, geen bedrijf in de weg lopen. Dus we komen nu zoeken naar nieuwe ideeën, naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld in een deel van Epe zijn uh, fruitbomen langs de weg gezet. Om dat uit te breiden. Men wil nu wat meer groen in, in bepaalde... het is al een groene dorp, veel nog meer groen in verschillende wijken. Nou, dat is leuk, maar ze hebben dan ook uh, bomen neer... waar appels, peren, pruin, waar ik van aan groeien. Daar wat mee doen, dat zijn toch ontwikkelingen. Op dit moment gebeurt het niet. Dat gebeurt straks door deze mensen wel. Zou ze dan buiten aan het werk kunnen zetten. Verder is de Repair Café, een bekende kreeg denk ik, in Nederland inmiddels wel. Dat is in Epo ook ontwikkeld door een collega-instelling. Daar zoeken ze ook mensen die daar wat ondersteuning aan willen geven. Ik denk dat dat... Mooie uh, activiteiten, projecten zijn. Waar mensen toch. Uh, ja. en contact met anderen en. nuttig, zelf nuttig kunnen maken. Maar. Jan, zijn we ideeën. Maar. Uh, Jan de Graaf uh, ja? van uh, ja. Koppel. Nou, ben ik zelf geen groot strijker. En uh, ik zal nee. het ook nooit worden. En ik. Uh, nou ja. Um, er zijn natuurlijk meer mensen zoals ik. Die, die dat niet willen. Die gaan, ja, die gaan maar niet. Die, die passen ervoor om te strijken. Maar die kunnen dan 40% korting krijgen. Ja, nou. Waar wij onze nek voor gaan steken is proberen om al die mensen die wij, we moeten zo'n dus 25 per jaar zouden wij voort moeten helpen, om bij deze mensen te gaan zoeken wat past bij je. Wat kunnen we voor je opzetten? Ik noem een paar voorbeelden van ideeën die we nu al hebben. De eerste is wel: uh, de mensen, de personen die wij voor onze kiezen krijgen, hoe je dat noemen wilde, waar wij contact mee krijgen vanuit de bakken bij het Dat te kijken, wat kunnen zij, waar liggen hun vaardigheden, wat willen ze. Uh, we hebben nu iemand uh, die heeft gezegd ik kan niks, want ik ben ziek en ik wil ook niks. Nou, prima. Voor uh, haar weer. zal de consequentie zijn, dat is straks een kort, want als ja. die wet van toepassing is, probeer je toch met haar op gang te brengen, te zoeken naar haar netwerk, naar haar mogelijkheden, naar wat ze in het verleden gedaan heeft. Ik weet het uit hoog niet, mijn collega's zijn mee bezig. Uh, om te zien waar liggen mogelijkheden en kansen en die zoektocht, dat doe je samen met zo'n persoon. En in tweede instantie samen met het netwerk van zo'n persoon. En dan kom je uh, niet op strijk uit, dat ben ik volledig <laughs> okay. mee bezig. Jan, maar uh... ik ga ervan uit dat zo'n persoon wel bepaalde ja. vaardigheden, kennis of... Uh, een waarde heeft, daar kom ik weer. En die, die waarde willen we opzoeken met zo'n persoon. En zien waar we dat op in kunnen zetten. En dat... Herman Punt wil reageren, Jan. Ja. Ja, ik, ik denk inderdaad als je alle ideeën hoort. Uh, maar het zijn een beetje de, de, de mij bekende paden. Uh, ik wil één ding even toch wel heel duidelijk voor opstellen... als ik uh, het heb over Stichting De Waarde en straks nu De Waarde. Uh, bij ons is vrijwillig is niet vrijblijvend. Dus op het moment dat je een vrijwilligersovereenkomst aangaat... ga je een verplichting aan. En daar begint eigenlijk de eerste stap. Wat, mij, wat, wat, wat ik niet terughoor... Heel veel is, uh, en, en dat is wat, waar, waar, waar mijn, mijn kern zit en waar mijn, mijn emotie op een gegeven moment zelf zit. De overheid en alle instanties die je kent roepen, je moet aan het werk. En het werk staat centraal. Maar ik denk dat je wat dingetjes moet omdraaien. De problematieken waar de mensen waar ik mee te maken heb, mee te maken krijgen, die kunnen liggen op het gebied van relaties, kunnen liggen op het gebied van kinderen, kunnen liggen op het gebied van verslaving, kunnen liggen op het gebied van uh, schulden, huisvesting. De meest basale dingen ontbeert ze soms, of is een puinhoop en ze zijn niet in staat om dat goed te ik denk dat, dat is niet zo, zo makkelijk in maatwerk te vallen. Nee, en dan moet je dus vooral zorgen dat je eerst zorgt dat het daar de kar gaat lopen. Dat mensen zich wat beter voelen en perspectief zien. En als je dat hebt, dan kun je eens rustig aan gaan werken aan uh, een, een goede baan. Maar ook... hebben dit soort jongens ook te maken al gehad met strafkortingen? Uh, dat zou je aan zichzelf moeten vragen, dat weet ik niet. Joey? Uh, wat houdt ik precies in? Gewoon de, de, de, de, weigeren, van be, weigeren van bepaalde taken. Hier bij de waarde? Dat je dan min, dat je minder uitkering krijgt. Nee. nee, nee, eigenlijk niet. Nee, het is, uh, Herman is, uh, ja, zoals wij het altijd zeggen, vader aan huis. Het is in principe een soort van een, uh, ja, bedrijfsvader, om zo maar even te zien. En Herman waakt er ook voor, denk ik aan. Ja, de, ik denk dat die consequentie niet maar aan moet zo, zo streng is het ook wel bij de waarden. Ja, zo streng. Kijk, we, we zijn gewoon een bedrijf met z'n allen aan het runnen. Daar kun je lering uit trekken. Nou, dat, volgens mij doen alle jongens dat. Dus uh, dat, dat vind ik een belangrijke. Uh, we zijn met ingang van gisteren officieel een BV geworden. Nou, wat uh, de plannen zijn, zoals uh, meneer Koster was het uh, net heeft uh, verwoord. Wij willen uh, gaan zorgen dat mensen die een activiteit vinden waar ze goed in zijn. Bijvoorbeeld het repareren van fietsen of het verkopen van vintage kleding. Of ja, noem maar dingen op. Om kleine BV'tjes te beginnen. Om te kijken of we die levensvatbaar kunnen krijgen. En of we mensen met een eigen bedrijf uh, de waarde kunnen laten verlaten. Er is een, uh, een, een mailtje of een tweet van Renier binnengekomen die zegt: Alle lof voor het initiatief, de waarde, maar houd voor ogen dat het UWV met handen en voeten aan het moeras vastzit dat wetgeving heet. Een product van onze wetgever. Nou, jij weer, Luc Malé, kenner van uh, de problematiek. Er zit hier een enorm spanningsveld. Nou ja, UWV moet inderdaad wetten uitvoeren die ook nog eens uh, uh, voortdurend in verandering zijn. En, uh, dus daar moeten ze zich aan houden. Binnenkort gaan ze de jonge gehandicapten ook uh, verliezen aan de gemeente. Uh, dus dat blijft doorgaan. Ja. Komt weer een partij bij voor Herman Punt? Uh, nou, dat is een grote groep. Uh, ook duidelijk de doelgroep. Uh, dus ik denk uh, inderdaad... Dat er een goed bij komt. Ja. Vraag dan uh, van een luisteraar aan de heer Punt. Nu uw winkel omgezet is naar een BV. Ja, daar kun je natuurlijk op wachten, op zijn vraag. Wat gebeurt er met de winst? Steekt u dat in eigen zak? Uh, ik hoop dat we in oktober de eerste deelnemer echt in een dienstverband kunnen aannemen. En als daar uh, voldoende middelen voor zijn, zullen we ja, meer mensen in dienst kunnen nemen. En uh, ja, alle gelden die binnenkomen, die blijven in principe in de BV hangen. Om te zorgen dat we meer mensen uh, op weg kunnen helpen. Dan nog een vraag. Uh, zonder baangarantie hebben deze projecten een te laag resultaat. Nou, ik denk als je op dit moment kijkt, uh, dat, dat ik die opmerking heel goed begrijp. Uh, als je naar buiten kijkt, uh, naar de economie, economische situatie... Is, het, uh, is de uitstroom naar regulier betaald werk die is, uh, erg laag. Want er is gewoon bijna geen werk meer. Dus uh, uh, Daar ligt naar de politiek uh, een vraag. Van, jongens, zorg voor die werkgelegenheid is één. En twee, om de wetgeving een klein beetje in lijn te krijgen. Stel de mens wat meer centraal in plaats van alleen maar de centen. Goed, helemaal Punt gemaakt. Het is heel duidelijk dat jullie heel goed werk doen. Dat het in de rest van het land ook gebeurt. En wat ik al zei, dat spanningsveld blijft. En daar zullen wij in, met lijn 1, met de bus, ook op af blijven gaan. Dank jullie allemaal. Zometeen Felix Meurs met de gids. En jullie gewoon aan de slag. Dank je wel. Dank je wel. Ja, bedankt. bedankt. Dat is weer romantiek, dat is weer zo'n relict uit het verleden en dat maakt ook een beetje romantisch. Welcome.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 Van alle kanten.